Het NOS Nieuws van 11 uur. In Griekenland wordt morgen gestaakt. Onder meer het openbaar vervoer ligt plat en ook de luchtverkeersleiders leggen het werk neer. De protesten zijn gericht tegen nieuwe hervormingen. Volgens de Griekse regering zijn die nodig om een aanmerking te komen voor de volgende tranche van Europese miljardenhulp. Erg omstreden zijn een inperking van het stakingsrecht en het mogelijk maken van executieveilingen via internet. Het Franse bedrijf Lactalis roept opnieuw babymelk terug. Het poeder wordt in 83 landen uit de handel gehaald, waaronder Nederland. De babymelk is mogelijk besmet met salmonella. Vorige maand besloot Kruidvat al babyvoeding uit de schappen te halen met daarin de grondstoffen van Lactalis. Of er nog meer verdachte babymelkproducten in Nederland zijn beland is nog onduidelijk. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn daarvoor geen aanwijzingen. Vorige maand raakten 35 Franse baby's besmet met salmonella. Het Turkse leger zet binnen een paar dagen de inval in op een Koerdische enclave in het noorden van Syrië. Dat heeft president Erdogan bekendgemaakt. Volgens hem worden vanuit die enclave terreuracties tegen Turkije uitgevoerd, samen met de PKK. Erdogan heeft de VS opgeroepen de actie te ondersteunen, maar heeft er weinig vertrouwen in. De Amerikanen werken in Syrië samen met Koerdische strijders tegen terreurbeweging IS. In Thailand is een speedboot met Chinese toeristen in brand gevlogen en geëxplodeerd. Zeker 16 van de 31 opvarenden raakten gewond onder wie de kapitein. Hij heeft zware brandwonden. Het ongeluk gebeurde bij het populaire eiland Kopipi. De meeste opvarenden konden nog voor de explosie overboord springen. Het weer eerst nog opklaringen, minima rond het vriespunt, morgen veel regen en dan zee gaat het hard waaien bij maxima rond 7 graden. Vanaf dinsdag winterse buien en kans op onweer. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM Met nu het laatste uur.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 Zal toch mijn ziel uw blijven zingen? Tienduizend jaren tot in één. E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 Door steen, toen u zich had verworpen en alleen als een rood, geplukt en weggegroeid, nam u de straal en dacht aan mij meer dan.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 georven en alleen als een roos, geplukt en weggegooid, Nauw de straat en dacht aan mij.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 Dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm. Zee is volgenaden. Uw sterke hand die houdt mij vast. En als mijn voeten zouden